Waar is de contactman? Kinder, kom. Hoi. U hebt wat voor ons, merda: Misschien. Dat valt toch te bezien. Oké. Okay. Waar is de sleutel van de pelikankelder? Die heb ik niet bij me. Pardon? Hij is op een veilige plaats. Pero, we dachten... Ja, ja, ja. Gij dacht me weer eens mijn almoes naar huis te kunnen sturen. <laughs> 10.000 euro is geen almoes. Ja, wel in vergelijking met wat jullie ervoor gekregen hebben. Een schilderij dat miljoenen waard is. Waar blief? U denkt dat wij hier een bos? Que ridiculo. Met die diefstal hebben wij niets te maken. Nada. Al contrario... Die heeft onze plannen lelijk in de war gestuurd. Ja, ja, ja, dat zal wel. Goh, dat zijn de anderen geweest. Heb ik u ja of nee de plannen van die rare installatie? Si, pero, abimos... Ja, wel, niemand anders heeft die plannen in handen gehad. Niemand anders kan geweten hebben hoe ze mij moesten verwittigen om de installatie die nacht en tijd uit te schakelen. Niemand anders is dus ongestoord kunnen inbreken in het museum. Dat waren wij niet. Waarom het u maar mis? Ja, ja, ik geloof er niks van. Daarom, nog eens, vooral duidelijkheid... Als je weer een miljoenen slag wilt slaan, ik wil deze keer meer. En veel meer. En anders zoek je maar een andere manier om aan die sleutel te geraken. Kolonel Sanders. Avond van in. Sorry dat ik zo laat ben. Ja, dat is geen erg. Ja, die IPS, is altijd zo'n hekseketer, hè. Dat hadden we weer voor van alles en nog wat nodig voor ik overtrek. Ik heb er maar een helikopter Ja, Om niet nog meer tijd te verliezen. Daarom ook, ja. Het gebeurt niet dikwijls dat ik zo'n helikopter kan opeisen. En dus moet ik gebruik maken van de kans die ik krijg. Anders ja, bent u dat privilege kwijt. Ja, precies, precies. U weet hoe ze tegenwoordig denken bij de federalen. Wat ze niet nodig hebben wordt gesaneerd. Ja.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 100.000. Oké, okay. 100.000. Ja, yeah. en dan doe er nog een zaak aan ook. Eén schilder uit de bloedkapel en je hebt de geld al terug. Dat is misschien wel waar. Ah, we worden redelijk. Dat gaan we toch niet doen? Mm -hmm. Ben conmigo. Si, pero, uh, secondito, tenemos que hablar. Momentje. Doe rustig, ik heb de tijd. Gij uh, meneer wel even gezelschap, Miguel? Oké, okay, oké. Okay. Je gaat hem toch in 100.000 euro? Klaar oké nog. Oh, gelukkig. dacht al. No me nada. het staat me niks aan, dat hele gesprek. Die man wil duidelijk profiteren van de situatie. Is dat hem dat ook. Maar het, het zit hem in de rest. De rest? Wat hij vertelt over die diefstal. Als zijn uitleg klopt, dan zijn we bedrogen. En door wie? Niemand heeft die plannen in handen gehad buiten ons, beweert hij. Maar daarmee bedoelt hij natuurlijk niet alleen jij en ik, maar ook... ...Miguel... Exacto. San Miguel. Het is toch een zeer merkwaardig toeval dat er uitgerekend een paar dagen, voordat wij het museum binnen willen, dieven daar ook in geslaagd zijn. Die niets met de eten te maken hebben. Zo so is het verdaad. Ik kan ook verklaren waarom Miguel zo moeilijk deed toen we zeiden dat we het niet bij een poging zouden laten. Claro. Hij heeft schrik dat we achter de waarheid zouden komen. Hij had ons geld en het schilderij, waar hij flink wat munt uit kan slaan. Ja, maar dan zitten we met een dubbel probleem. Miguel mag niks vermoeden. Daar rekenen we later mee af. Met hem en zijn joker. Als we zekerheid hebben. En wat doen we met die afperser? Wat doen we in de partij met zo iemand, compagnie? Hoe geraken we dan aan die sleutel? We zullen niets anders moeten bedenken. Venga! Is dat rito? Wanneer toekeeren? Hé, uh, okay. tot een akkoord gekomen? Wij hebben een voorstel. Je kent een voorwaarde. Si, sí, maar we hadden graag dat u dit eens bekeek. <tie>